10 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In mei hebben Nederlanders gezamenlijk 9,4 miljard euro bijgeschreven op hun spaarrekening. Dat is de grootste toename sinds 1998 toen de Nederlandse bank de cijfers begon bij te houden. In mei krijgen veel werknemers vakantiegeld... waardoor er dan altijd al veel geld naar spaarrekeningen gaat. Maar dit jaar is de piek door corona extra hoog. In totaal hebben Nederlanders nu ruim 384 miljard euro gespaard. De Tweede Kamer moet beter geïnformeerd worden door het kabinet, vinden Kamerleden en meerdere deskundigen. Ze slaan vanavond alarm in Nieuwsuur omdat ze de laatste jaren te vaak fout zien gaan. De kinderopvangtoeslagaffaire bij de Belastingdienst is het meest recente voorbeeld daarvan. Ze eisen dat de overheid niet alleen kabinetsbesluiten deelt... maar als de Kamer dat vraagt ook de documenten die laten zien hoe die besluiten tot stand kwamen. Minister Ollengren zegt dat het van het geval afhangt of het kabinet dat doet. De theaters op Broadway in New York blijven vanwege de coronacrisis nog zeker tot januari gesloten. Dat is een harde klap voor de Amerikaanse culturele sector. Ook Tina, een musical over Tina Turner... gemaakt door het bedrijf Stage Entertainment van Albert Verlinde... kan al sinds maart niet meer worden opgevoerd. Naar verwachting worden de voorstellingen op Broadway in het voorjaar hervat. Sommige producenten hebben de handdoek in de ring gegooid. Zo komt de Disney musical Frozen niet meer terug. Het ergste van de coronapandemie moet nog komen, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens de WHO is de pandemie zes maanden na het begin van de uitbraak van het virus nog allesbehalve voorbij. Het komt niet eens in de buurt, zegt WHO-baas Tedros. Hij roept de wereldleiders op om samen te werken in de strijd tegen het coronavirus. Het weer, bewolking en op de meeste plaatsen droog. Vanavond en vannacht is het de graad of 13. Morgen meer bewolking en wat regen. Later in het midden van het land veel meer regen en ongeveer 22 graden. Dit was het in Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort en de zomerhit. Goedavond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1392 hier op ZFM. Mijn naam is Benno Veugen uw gasten hier voor de komende twee uur in dit nieuwe muziekprogramma. Een nieuw album eentje in dit eerste uur: uh, Escape 2020 van uh, het label AD Music. En AD Music is een uh, ja, label wat voornamelijk elektronische muziek uh, brengt. Komt uit uh, Zit In. Engeland en uh, wordt aangevoerd door Mr. David Wright. Goed, één keer per jaar maken ze dus een escape albums met uh, allemaal uh, diverse artiesten. En de artiesten van dit moment, of van deze track, Cloudburst is Garwin Project. Daarna, uh, ja, wat opvalt aan dit programma zijn toch wat. Uh, Mooie titels van de albums. Zoals in The Company of Clouds van Eric Scott. Hij is soms veel te vroeg ontvallen. Fantastisch artiest. Dat is vorig jaar gebeurd. Maar wat dacht je van? Bijvoorbeeld, eens um, even kijken. Waar had ik een staan? Blue Moon set. The Power of Sand. Ook zo'n uh, zo sterke titel. Um, dan hebben we Beyond Words. En... Um, uh, eens even kijken. En The Whispers of From Silence van Tom Moore en Jerry Finster. Dat zijn bijvoorbeeld een paar titeltjes. Goed, um, we gaan lekker luisteren naar dit programma. Want daar is het allemaal voor. Uh, ik zou zeggen veel luisterplezier. Hmm.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 This is guitarist Matt Marshek, and you're listening to Peaceful Radio.